Geheime communicatie van de overheid is makkelijk af te luisteren, dat zeggen Nederlandse onderzoekers. Het gaat om Tetra, een radiosysteem waarmee de politie, defensie, maar ook grote plekken zoals Schiphol en energiebedrijven versleuteld met elkaar kunnen praten. Dat is dus heel makkelijk te hacken, zegt deze expert tegen RTL Nieuws. Er is tientallen jaren lang niet publiekelijk gekeken naar de beveiliging van Tetra. Wij hebben dat wel gedaan en uh, wat je hier ziet is dat er, dat er serieuze problemen zijn. Criminelen kunnen zo weten waar de politie is en dat zou ook voor hackers mogelijk moeten zijn om het hele stroomnetwerk... ...of een vliegveld plat te leggen. Het systeem Tetra is in gebruik sinds de jaren 90... ...en was bedoeld als sneller en veiliger alternatief voor mobiele telefoons. In Israël heeft het parlement een wet aangenomen... ...die ervoor zorgt dat de hoogste rechter minder macht krijgt... ...en de regering juist meer. Correspondent Nasra Habib-Allah legt het uit. Het is nu zo dat het Hoge Rechtshof besluiten van de regering tegen kan houden... ...als ze die als onredelijk beschouwen. Maar met die wetswijziging van vandaag... ...wil de regering, die macht dus bij het Hooggerechtshof uh, wegnemen. In Israël wordt al weken geprotesteerd tegen de wet. Veel Israëliërs noemen het het einde van de democratie in hun land. In Algerije zijn zeker 15 mensen omgekomen bij bosbranden. Het is extreem heet in het land, op sommige plaatsen dik 50 graden. Ook in Griekenland komen er nieuwe brandhaarden bij, onder meer op Rodos, Corfu en Evia. De meeste problemen bij statiegeldmachines en supermarkten zijn opgelost. Door een cyberaanval werkte bij een deel van de supermarkten de machines niet meer. Volgens de bedrijven achter de machines is er een nieuw systeem geïnstalleerd. Waardoor alles weer op rolletjes loopt en iedereen zijn blikjes en flesjes weer kan inleveren. Krijg je nog het weer? Flinke buien met onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 22 graden. Vanavond droogt het weer op. Morgen zonniger met ook af en toe een bui en dan max 20 graden. ZFM, verkeersupdate: verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A7 Heerenveen Richting Hoorn. Tussen Dekken en over 3 kilometer met 20 minuten op onthoud. Dat komt door een vrachtauto met pech. Op de A9 Amstelveen richting Altmaar tussen de knopen de Raasort en Velzen zeker een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met de technische storing en de afsluiting van de Velsen in de A22. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Als je daar eens stond, ging je toch vanzelf door naar de top de 40. De tipperade? Na, naar de tipperade. Nee, eerst de, de tipperade oh, ja. en dan uh, de top was. 40. Ja, zie je wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik ben en van... later kwam de tros met de mega top 50. Ja, ja, ja. ik ben vanzelf van 2002. Dus uh, vandaar dat ik dat niet ben. Oh ja, had. nee, dat weet je helemaal niet. Van ja. een zwaar voor jouw ja. tijd, ja. Ja. Benno. Ja. Precies, gaan we naar luisteren. Ik uh, oh, weet wil... het. Die boelie, <laughs> dat wil je, ik wel. Je wil hem horen ook. Ja, ja, ja. Even kijken hoor. Ja, dat zou dit moeten zijn. Ja, oh yeah. yeah, nummer de 1! Patos. Ja, precies, dat is hem! Yeah.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 meet i could meet where are the girls left far behind the space and the space of the girls Fix gone, she is gone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 wel. Um, uh, maar het is niet zonder reden natuurlijk. Dat ik hier zit? Ja. Je... Nee, nee, nee. Ja, ik, uh, weet je, ik, ik ben natuurlijk een paar jaar weg geweest, mm. zeg maar. Ik ben niet echt weg geweest, maar niet meer uh, hier voor de radio geweest. En... Um... Ja, als je. Ik ga weer beginnen. Laten we daar. Kijk, kijk ik ga weer beginnen. En uh, je bent natuurlijk een paar jaar uit de relatie. Dus dan klamp ik me meteen vast aan Rob. Ja. Die, uh, die mij weer eventjes. Uh, ja, en ik bij denk, wat, wat voel spijken. ik nou? Weet je wel, maar dat ja, was Dolly. Ja, dat was sick, ja, ja. ik. Was ja, heel vastgeklampd. Ja, Nederlands <laughs> hoop en banger dagen. Nee, leuk dat je weer dus, terug bent, uh, Dolly. Nou, wat ga je zeker? doen. Dank je, ja. dank je. Fijn om te horen. Ja, worden. wat ga je doen? Dat is de vraag.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 <laughs> nee, gelukkig niet. <laughs> geen contract. Nee, geen nee, contract. Wij wel, hè, Benno? Ja, jouw ja, zo. Hebben jullie een contract? Ja. Het ja, misschien komt dat ja. nog, hè? Ja, heel goed contract hebben wij, Benno? Oh, oké, okay, ja. okay. nou ja, je weet het. Tot de dood ons scheidt. Ja, <laughs> ja. ja, ja, ja, ja, Tot de scheidt ons dood. Ja, ja. maar wat maar, leuk. Uh, en wat, uh, wat gaan jullie doen in het programma?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 Ja, ja. En um, nou ja, alles wat voorbij komt. En de muziek zal veel uit de jaren 60, 70, 80 zijn. Um, en vooral een beetje... Ja, Beb is een echte soulvrouw. Dus uh, we zullen waarschijnlijk best wel bovengemiddeld wat soul gaan uh, voorbij lekker, hoor. komen. ja, ja. ja, ja, ja, ja. Motown. The ja, sound precies, of Motown. Precies. En lekker. Ik, ik, ik lekker, ben lekker. meer een, een disco meisje. En, hmm. uh, ja.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 Het ja. concept staat. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, hartstikke leuk, Dolly. En ja. uh, we wensen je natuurlijk heel veel succes. Dankjewel. We gaan nu aan jullie luisteren. En, leuk. Uh, nou, Rob, je komt vast er wel een keer langs. Dat uh, vind je heel maar, leuk om te doen. Ja, zeker. Ja. Ja, en, dan en, kan je uh, weer even vast klampen, oh. natuurlijk. Ja, zo is het. Ja, nou, ik, heb, ik heb nog zat vragen, Rob, hoor. Ik moet oh. echt gaan oefenen, want ik ben echt, echt uit de roulatie geweest. Dat Jij gaat ook niet doen, begrijp ik.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 <laughs> dat de schuiven naar behoren gaan... Uh, ja, dat gaat helemaal goed overgaan, komen, hoor. Ja, natuurlijk. Het <laughs> is niet zo moeilijk, niet? Alles gaat <laughs> naar beneden. Dus, nou ja, zo dadelijk uh, gaan we naar uh, BVW, naar René Losen voor de pit Report. Ja. En kijken we even naar uh, Q1. Die is momenteel gaande daar op circuit, uh, de Hongaroring in Hongarije.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 En uh, hoe dat zijn teamgenootje tsunoda op P12, zometeen meer hierover. Elle se lève, ik is een rêve. O'a ja. un mauvais film. Une italienne, il était son âme, son essentiel. Lui il aime candide, sa boue et mienne. Elle était gauche, elle était droite surtout la débauche. Dieu quels égours ce mot dans sa poche. Elle a compris d'un coup.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 Parce qu'après tout c'était pas si mal J'empile, empile, empile de questions tellement banales problème je me demande si c'est moi Qu'on la de qui pourra Je vais tout brûler même ta Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Komt ie aan, hè, toch? Of niet? Ja, hé, Rendel. Jongen, wat een chaos hier. Is het chaos Ja, het is echt chaos. Puinhood. Dat hoort ook af en toe. Ongelooflijk. Zijn jullie het verhaal, iemand, worden? Nee, toch? Nou ja, daar lijkt het wel een beetje op. Nou ja, hoe is het met Rendel? Zit je weer in Beverwijk?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 En die teruglopen te appen en te zeggen: Joh, We gaan het zo doen. Want zitten niet alleen een paar mensen daar in die pitmuur. Er zijn ergens 200 op een fabriek. Ja, ja, ja, ja. Die uh, elke data, elke seconde, elke tiende van een seconde. op die baan, elke millimeter op die baan. de data zitten te verzamelen en dat allemaal te zitten analyseren. En dan, uh, ja. En als je, je er dan uiteindelijk gewoon toch een pijn op maakt. dan maken ook die 200 mensen ook niet meer uit. Ja, ja, ja, precies. Ja, dat... Maar ik, het, het lijkt wel of deze kwalificatie op deze manier eigenlijk uh, nog, nog stress, uh, stressvoller is dan de race zelf.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 de verschillen zijn zo klein hmm. ja, dat je hele grote ballen moet hebben om ertussen er tussen te zetten, zeg maar. En de boffers uh, is nog dat het mooi weer is. Ja, ja ik, ik heb geen idee wat de voorspellingen zijn. Ik heb er eigenlijk nog niet naar gekeken. Nu, nu is het zonnetje, hè. Het ja, ja, nu is het goed weer, ja. <laughs> nu het mooi weer. Ja, ja. Maar het kan morgen wel weer regenen, geloof ik. Dus, uh, Oké. Okay. Dat is uh, Hoograai uh, ook nooit te voorspellen. Een beetje Hollands Ja. Wat wel leuk is, Ricciardo, hè. Gewoon nu al voor het Ja! Ongelooflijk! Ja, en Tsunoda die gaat zo slecht slapen vannacht. Ja, ja, ja. Die gaat zo slecht slapen ja. vannacht. Ja, nee, ja, gewoon, hij zit er wel voor. Dus, uh, maar ja, hij staat uh, toch ja, bekend. Hij is toch hm? bekend als een, uh, een kwalificatiespecialist? Ja, maar jongens, hij rijdt nog steeds in een halve taurie. Dat is natuurlijk toch nog steeds een hok, toch? Hm. En, en, en heeft hij heeft hier toch een paar jongens achter, een Russel achter zich zitten. Denk van, nou, doe je toch wel goed? En, uh, en jij ja, gewoon me dat Tsunoda die dit niet leuk vindt hoor. <laughs> die had toch wel een beetje verwacht ervoor voor te zitten. En dan weet hij ook gewoon dat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 Dat Daniel, die, ja, je, bent, je moet ook zo zien, hè. Die heeft geen ritme. De, een race-simulator is niet hetzelfde als een echte auto. Uh, maar dan is het toch wel zo'n jongen die, die het dan toch wel doet. Die gewoon zegt: joh, Ik zit er nu in uh, Q2. En als hij naar Q1 gaat, dan is het helemaal een helft. Zullen we het allemaal ophouden? Ja, ja, ja. ja. We nog even 11 minuten, maar dan, dan is het helemaal wel geld. Maar dat denk niet dat hij dat gaat halen, hoor. Ik denk nee. het niet. We gaan het okay. afwachten. Goed, Rindel. Nou, wij wensen jou een heel fijn weekend. En ja, uh, dankjewel. Goede ja, race morgen. Hè. En uh, we spreken je volgende week weer. Ja, met, uh, we gaan kijken We we de wedstrijd analyseren. En heel veel andere dingen gaan bespreken. Want er gaat heel veel gebeuren nog. Ja, okay. zeker. En uh, we gaan naar Spa. Dus uh, dat wordt een uh, heel mooi uh, raceweekend. Nou, Zo vlak voor rekenen. de zomervakantie, hè? Ja, oranje feestje. wat we, we daar een heel mooi oranje feestje gaan maken. Zo is dat. Zeker ja. weten. Ook zonder niks gaat dat lukken, denk ik. ik denk ja, het, nou ja. ja. Reken maar dat er wat Nederlanders heen gaan, hoor. Dat is echt een mooie baan. Ja. Ik ben er zelf ook geweest op een uh, cold plek. Ja, ja, ja. Mag wat ja. kosten, maar uh, ja echt uh, hartstikke mooi. Nou, uh, dat, dat is helemaal een beetje, Spa heeft gewoon altijd iets speciaals. Uh, heeft soms ook speciale wedstrijden, dus dat, uh, dat is heel snel weer. Dus dan gaan we ervan genieten. Oké, okay, dankjewel. Ja. Okay. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. En dat hoort er gewoon bij, hè? Dat kraken, heerlijk, een single draaien. Dat is altijd weer een uh, feestje zo op de Softwatch Radio bij uh, CFM. Je hoorde de Desband en uh, Let It All Blow, schuif je dicht, kraken ook weer weg binnen. Ja, lekker. Uh, ja, iets smakelijk trouwens. Ja, ja, dankjewel. Ja, hebben we een uh, leuk dier van de week, uh, deze week? Ah, die van de week. Yeah. Ja. ja, hebben we een leuke dier? Ja, natuurlijk heb ik een Dus, dus uh, even kijken, er zijn wel weer een hoop nieuwe honden uh, trouwens.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 of dat goed gaat, dat moeten ze in het asiel, dat testen ze dat uit, hè? Nou die arme hond. Oh jee, oh jee. Gewoon in het kattenverblijf geprompt natuurlijk. Oh, oh, oh. Ja, ja. leidersweg is dat. Nee, ja, dat is echt een, uh, ja. Uh, uh, ja, is, uh, een, een testmoment. Allemaal uh, poesjes om je heen. Ja. Uh,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 1982 ongeveer. Hier ben ik weer, Jan Bellenboer. Met mijn persoonlijke top 5. Zo ga ik lekker op de disco -tour. De hit verreedt de lijf. Aha, kan vriezen, het kan dooien. Dus gaan we vliegens vlug van start. Marco Bakker staat bij mij op 5. Maar de muziek komt als het ware uit zijn hart. Met muziek in mijn hart.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 beweert dat hij de vader zou zijn van Herman Brood, maar dat blad is getroubleerd. Want Brood rijdt in een Capri en niet in een cadet. Geloof me, Marco zingt alleen met Wilke een duet. Van vijf naar vier gestegen, de zangeres zonder naam. Als zij de hoge zee zingt, springen de barsten van ontroering Strijken gaat. Neem niet de strijkbal op. Als de telefoonbel gaat, want heus dan staan de blaren op je oren. En kun je de eerste weken niets meer horen. Nou, dat was een heel mooi liedje.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 als ik afga op hun mening, is mijn zomer al verpest. Haha, <laughs> van drie naar twee gestegen. Daar staat Connie van den Bos. Door haar steeg maakt mijn temperatuur. En springt auto's mijn bodeknopje los. Geef me nog wat boem, ik zit wat krap vandaag. zongen door Connie Van Den Boss, toch is mijn boodelglopje blijven zitten. Met mijn veter's sprongen los <laughs> van twee naar één lietowers. Zijn stem is van beton. Misschien gelooft u hem als hij zingt zijn grote hit. De rain is kon. Yeah, I can see clear. Where <laughs> ik toch nog in het water. No, dan moet ik toch eens even met moeder de vrouw over. Ja, ja, ja, ja, dat was een echte gauwe ouwe. He. Robert Paul, uh, die uh, ja, heel veel stemmetjes uh, na de uh, Ja, knap, uh, Ja, knap, hè? Ja, knap. deed hij heel goed, ja. Heel goed, een uh, mooi plaatje uit volgens mij 1982 uh, alweer een hele tijd ja. geleden. Heeft toen als uh, hoogste positie in die top 40, waar jij het uh, net ook over had... Ja, ja. Uh, ...plek nummer 9 gehad...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 Oké, okay, nou, helemaal goed. De rest hoor je straks. Als we aan de Q3 gaan beginnen, houden we dat voor je in de gaten. Ja, ja, ja. En dat is straks is om... Uh, zometeen, of, nou, een paar minuutjes. Een paar minuutjes. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dan even een stukje muziek. Zeker, en, ja. En ik weet dat ik jou uh, echt heel veel plezier met de oh, ja? plaat ga doen. Nou, laat op. Ja, omdat het komkommertijd is, dan draai ik hem ook, hoor. Oh, oké. Okay. Anders dus, niet. Nee, uh, denk maar even na. Oh. Komkommertijd. Oh, ja. Oh, ja. Oh, komkommertijd. Het is overleden. Het is overleden. Oh. Ja. Jay Mooie perfect. plaats samen met de uh, Stesse Keensburg. Yeah. Kijk, nou in die tijd uh, mocht je dit soort muziek nog maken. Dat mag tegenwoordig nee, niet meer, de, de hoor. De Want, nieuwe preutsheid. Ja, de Schrapp preutsheid is losgeslagen hier in Europa in ieder ja, geval. Ja, wat erg, Ja, he? ja, ja, ja, en, uh, ja. Nou ja, ik had het er net met Fred Heij over. Het is... In die tijd, uh, volgens mij was dit een beetje de aanleiding voor een hele serie heigplaten, zoals we dat dan noemden. En um, natuurlijk een beetje samen ook, Pret, met de, de sockporno ja, van bijvoorbeeld Sylvia <laughs> Christel. Ja, ja Sylvia Christel. Ja, inderdaad, ja. Goedemiddag Fred. Ja, goedemiddag. Ik, Fred? Hey, ik, ben ik, ben ben ik kom, kom binnenvallen met de en dan begreep ik maar op. Dus ja, ja, ja, ja. Het, het is gelijk uh, over heigplaten en GELACH <tus> Dat is confusie. Nou, Volme joh, tijd. Nee, oh, ja. maar uh, ja, in die tijd, uh, mooie plaat trouwens uh, voor uh, die tijd ook. Ja, Groot zeker. hit geweest voor uh, Serge Gainsbourg en uh, Jane Burkin. Lekker lang. En uh, Lekker. ja, ze is uh, van de week overleden, vandaar ja. ook dat hem even draaien deze ja. plaat. Uh, en je Fred. jong is. Ja, wat is zo? Een Manuel Een Manuel, ja, ja. Een ja, uh, uh, Manuel, uh, uh, ja, ja, ja, ja. ja, ja. dat, ja, ja, ja, ja. dat ja, weet ja. jij dan weer. volgens mij 1, 2 en 3 of zo. Ja. Het hield niet op met Nee, heel. ik ken alleen... Ja. Uh, nee, nee ging me door. Ik ken alleen, zeg buurman, wat doet u nu? Ah, ja, het ja. dat was een heel ander programma. Oh, oh oké. Okay. <coughs> ja, was dat niet chef van Oepel, <laughs> Heb je daar nog een plaatje van? Chef, chef, chef Oh ja, die, die ging ook zo te keren. Ja, ja. ja, ja, ja, ja Jeetje. Ook allemaal land. Nou ja, anders moet je zo meteen wel even naar uh, Entertainment for You uh, luisteren. Ja. Oh ja, ik nog vast he? wel chef van Oekel, uh, of niet? Uh, nou, dan moet, ik, dan moet ik heel diep zeggen. Ja, ik uh. ook hoor trouwens. Maar. Ik weet niet uh, of hij uh, nog uh, al digitaal uitgebracht is. Of dat hij uh, nee. nog op een uh, tape staat ergens. Ik, okay. ik durf het niet te zeggen. Het is zo lang geleden. Ik ja, zeg ja. van hoe dus, Ja, nee, uh, Ja, dat is een dat beetje mm. uit de uh, Apeldolala-tijd. Ja, ja, ja, ja. ja, ja Luf, Luf hè? Ja, ja, ja, ja. oh, ja, oh ja, dat, is, oh, dat, is, ja, maar, ja, dat ja. is wel leuk, Luf. Oh ja, we gaan heel, heel ver terug in de tijd. Zeg Fred, maar ja. terug in deze tijd. Heb jij straks <laughs> nog gasten? Nee, hij heeft helaas af moeten zeggen. omdat hij? Uh, Stefan uh, de Kust. Oh, Stefan, Stefan uit de, de Kust. De kust. Ja, uh, wel bekend als uh, uh, Guus. Voorheen... Uh... Wat, wat, wat, het begint me wel nu al te duizelen. Stefan kust, uh, heet Kust. Ja, woonwagenkamp. Je kent hem? Ja, ik ken ja, hem. Je okay. kent hem niet. Okay. Nee, dus uh, ja, die, uh, die komt straks. Oh, hij komt wel. Nee, uh, uh, hij komt niet. Hij zou, hij zou komen, zo oh, was het. Ja, ja maar hij komt niet. Ja, hij, <laughs> komt niet. hij komt niet. dat is van die man niet. die, nee, die ja. komt. Hij ja, komt niet. Ja, <laughs> kom. <laughs> oh, Nou uh, ja. Nice. We gaan uh, Bart, uh, Bart Heemskerk bellen. Oh ja, dat oh, is leuk. Dat is Bart. een oude bekende. En, uh, ja, ja, Bart, is, ja. Uh, Die is ook uh, toen twee keer in de studio ja. geweest. Ik, en uh, zijn nieuwe single, Ik kan het niet alleen. Nee. nee. Nou, dat is een bekende cover eigenlijk. Dus. En uh, Dien Molenaar gaan we bellen. En ja. hij heeft het over een blauwe avond. En wat hij daaronder verstaat. <laughs> ja. Geen idee. maar <laughs> blauwe avond. Hm, hoop drank waarschijnlijk. <laughs> uh, ik denk het wel. Ja. Ja, ja. ja, nou gaat een mooi feestje worden ze dadelijk uh, na vijf uur, uh, Fred. Ja.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 Hypocrisie. weer hoogtijden in het uh, in het uh, in Nederland en de hoofdrol werd gespeeld door Dolf Brouwers in de rol van Waldo van Dungen weet jullie het nog en uh...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 Oh la, oh oh. Klinkt een beetje Italiaans. Ja, ja, ja. ja, hey, is... ja maar die tijd, uh, daarna kwam natuurlijk ook uh, Veronica nog met uh, de pin-up club. Ja. Die hebben we ook nog gehad op tv. Ja, ja, keek ja. ook niemand nee, naar. Ja, ja, ja. Ja, ja. Heb maar jij was... de pin-up club gekeken? Nee, nee die Schande. hebben we zeker niet gekeken. Nee. Er kijkt nee. toch niemand naar. Uh, nee, nee, nee, nee. Nee, dat nee, nee, dat was wat nee, het nee, om ja. elf uur is. Ja, elf, elf uur, uur Ja, daar keek ook niemand meer S tv. Ze nee, hebben het een keertje toen vroeger gedaan en toen moesten ze toch weer terug naar de la. Ja, toch wel, hè? Ja, ja, ja. Toch wel. Ja, en als je het nou zo zien, dan denk je van, is dat alles? Ja, precies. precies. Ja. Doe maar. Terwijl, we toch een, ja, terwijl we toch een beetje pruis geworden zijn. Dus dat is weer een uh, heel apart. Ja, ja, ja, dat, dat Dus aan was... de ene kant wel, aan de andere kant weer niet. Nee, uh, Misschien ja, ja. was dit voor de seksuele revolutie en, uh, en, en toen waren we allemaal uh, geëvolueerd in de, dat we het allemaal gewoon vonden. En, en nu zijn we weer teruggezakt tot uh, de jaren 50. Je, oh, nou, ja. je neef Kentel, heb jij nou? Nou ja, precies. Precies, ja, ja, nou ja. Ik krijg een Amerikaanse. Een beetje Amerikaans is. Ja, ja, ja. Ja. Alleen Le uh, de, de, de porno-industrie komt daar vandaan, maar goed. Ja, nou, zometeen meer uh, daarover ja, bij hij uh, bij Entertainment View. alles over de porno-industrie ja. en dergelijke. Uh, Nijmeegse Vierdaagse zit erop, uh, heren. En uh, het lied van de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, daarom mag ik hem weer draaien. Okay. Komt u weer aan, hè? Marco Schuitmaker. tot volgende week. Yeah. Dag.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 een motor die draait, toch waar zit een haan in je hoofd die kraait? Ik weet nu dat er een engelbewaking bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat.